Wij beginnen de zogerles 208. Op de pagina Kuf noem we 156. Hassulam, de linker kolom, de regel 32. Het is een bijzonder diep onderwerp waar hij. De zoger over spreekt en waar eh, Hasselam, zoals we dat zien, een zeer uitgebreide, eh, uitgebreid commentaar op geeft. En dat is dan over die twee gevallen engelen. Er bestaan zo'n mythen in, in verschillende volkeren, van verschillende aard, die ook daarover spreekt. Over als het ware het zinnebeeld van gevallen engelen. Uh, en wat is dat natuurlijk alles is weer alles is doorgegeven, ook aan alle volkeren, in zekere mate, in zekere, op een zeker niveau wat er in het, in het geestelijke zich voordeed. En ook wat hier op aarde zich voorded. Maar het begrepen, het, het zonder de leer, zonder de 10 sfeerot, zonder de weten hoe de 10 sfeerot werken, werken was omhoog. En kijk nou wat hij ons nu vertelt. 32. Weet hij daar? Shailam Lachim aza we Azael, hem 33 Mifchinaat, Achorayim de Abba we הנהל שנתבטלו בעת שפירנדרטח שפירת הקילים. והנה קודם החט של אדם הראשון. חזרו פייפנדרטח ונתקנו במידה מרובה. ואחר חטאו של אדם הראשון שפירנדרטח חזרו Lebitulam. Wein la hem ot takana kodem zeven dertig gmaaradikon. Tweeën dertig. Witte die in weet, scheelam la dat deze engelen, aza en azael hem zijn. 33, Mifjenat Achoraim de Abba Die zijn van het aspect van Achoraim van de Abba en Ima. Dus die, ja, herinner je nog wat we hebben gesproken in de, in de, in de Achoraim van de Abba Ima. De zeven onderste sferot van de Abba, die als gevolg van uh, het breken van Kilim in de wereld Nikudim, en in de wereld Atzilu door de zonde van Adam, ja, dat is ook hetzelfde verschijnsel. Dat die Achoraim, de zeven onderste van de Abouimah, die aangesloten werden in de Godlood aan de gar drie, drie eerste sferot dat zij, die vielen weer naar beneden. Nou, dat is de Achoraim van de Aba en Ima. Dus dat de, de deze A, ah, die twee engelen, Azael en Azael. Die zijn van het aspect van Achoraïm van de Abba Ima. Genaald zoals boven gezegd werd, die teniet Batlu die of vielen uh, in de tijd van de Schverata Kilim van het breken van de Kilim. 24 we en zie hier. kode Machet Shela Damarishon. Voor de zonde van Adam. Heel erg belangrijk dat plaatsen waar die, waar die vandaan komen. En hoe in, in, in het aspect van uh, oorzaak en gevolg. Want tijd bestaat niet in het geestelijke. Alleen oorzaak en gevolg. Ja, wat oorzaak is, is eerst geweest was. En het gevolg is wat daarna was. Duidelijk. In, bestaat niet tijd in het geestelijke, alleen wat iets wat oorzaak uh, um, uh, uh, uh, uh, is van iets anders, is in de tijd eerder, men zegt zo in de tijd eerder dan wat het daarna komt, wat gevolg daarvan is dan zegt hij ween nee, kode mag het. en zie hier, voor de zonde van de eerste mens, van Adam Gazrou keerde zij terug. En we niet tak nu, 35, bij mijn dame en werden zeer uh, flink gecorrigeerd. Want wij weten dat eerst het dat, dat, dat, dat, uh, breken van Kilim was in de wereld Nicodemia. Ja, en daarna werd de wereld uh, Absolute opgebouwd. En de wereld absoluut dus eerst werd daarna werd opgebouwd de wereld at Zilut, En. Dus dat was wel een correctie voor de zonde van Adam. Want eerst werd ook de wereld Tzilut opgebouwd, ja? Dus de, alle wereld uit Zilut en, en plus de werelden uh, Bia. En daarna werd de mens geschapen. Dus, en daarna en vervolgens ging die zonne. Dus, maar voor, voor de werden herinner je nog de wereld Nicodem werd uh, gecorrigeerd qua als wereld in de mate, zo, in de mate zoals het van boven gema gemaakt was gedaan was en er blijft nog een stukje dat de, dat de mens moet corrigeren door zijn man opbrengen maar uh, daarvoor voor de mens nog uh, ging zondigen uh, werden zij gecorrigeerd en zekere mate hadden zij een correctie ondervonden? Ja, door de wij we weten dat door de door de nieuwe, nieuwe ma of de is de wereld wat het ze nu. Waar gaat het over, Maar na de zonde van de Adam van de eerste mens, 36 er le Hazrule zijn weer uh, die niet gegaan. Of die, die zijn ach, hun achoraïm. Dus zij zijn nee Wat is de zonde van Adam? Dat zijn achoraïm. Gefiel naar beneden. Donderden naar beneden. Dus ook hun achoraïm. Zij zijn achoraïm van Abouim Dat dan ook zij vielen door de, door de zonde van Adam. Vielen zij naar beneden. Naar onze wereld. Wij leren hem uit de En ze hebben... Uh, geen correctie, geen reparatie, niet, hebben ze geen reparatie meer, geen mogelijkheid om zichzelf te om de correctie, de correctie te ondergaan. Kodem Gmaraticum, voor de Gmaraticum, punt. Hoe lef Hitlon nu, azawaza el, kameith, acht en dertig, kadosh, kutsho alhamochin shalahem, shihif sidu, michamat het o negen en dertig, shaladam, ti rau, shalahem shunt, ti de volgende pachina, Hoef nu zijn 157 hasulam de rechterkolom. Hadam. Litakem. otam Aride. Cheshuvatopunt. Bijzonder, zonder diep onderwerp wat hij ons nu aanka. De linkerkolom. De vorige pagina. De regel 37. Hoef je niet hagen. Daarom. Hitlonen nu. Daarom. Aza en Azael gingen zich beklagen voor de heilige gezegend zij. 38. Alle mogen, Shalahem, vanwege mogen, om over hun mogen, Shehif Sidu die zij verlies, ver, hadden verloren, vanwege de zonde van de Adam. 39. Kirau, want zij zeggen, ze eindigen soms te kwade, dat zij absoluut geen hoop, hoop op hebben, ze jeugd dat de mens in staat zal zal zijn om de volgende pagina, de eerste regel, de rechter ha salam lita kenotam om om om ze te, om hen te corrigeren door zijn tshuva, door zijn tshuva tot, door zijn inkeer. De regel 1 na de punt. De volgende pagina. We loo ode twee ki rausche aridei teshuvato, japil o tam ad ode yoter mi dargatam. Kijk hoe doe je ons nu vertelt over die twee engelen, en hoe dat zit met elkaar naar krachten, alles is verticaal natuurlijk, en niet uh, dat het ergens een plaats is waar ze, de berg ergens is, waar ze aangeketen zijn, alles is geestelijk, maar binnen de mens al die krachten zijn aanwezig, we en niet alleen dat, twee, in de zin van bovendien, kirao, wat zij zagen, Adam is dat de eerste mens, alleen deed Shuvatol let op, door zijn inkeer, je pilotam zal hen doen vallen, drie odioter, nog meer dan hun traptreden. Dus dat door zijn inkeer zal hij hen nog meer doen vallen. En dat hadden ze ingezien. En hij gaat ons nu geweldig dat uitleggen hoe dat in elkaar zit, de regel... drie punt. Ik had jullie verteld dat... dat was mijn zoektocht. Ik kon nergens... één uh, ding was ik bezeten... door één ding... in mijn zoektocht naar... de redding. Ik zocht niet de religie. Ja, like, ik zocht naar de redding. En één ding was mijn... drijf... drijfveer. Drij, drij, Zoeken naar het leven, ja, naar naar dat fijne leven... dat eeuwig is... dat altijd durend is... en in zuiverheid. En dat kon ik nergens vinden. En wat mijn zoektocht was... dus naar... Uh, de manieren... hoe ik mezelf kon zuiveren. Want ik voelde in mezelf geen... Uh, dat ik in, niet in staat zou zijn... op geen manier... Door geen reale religie, geen reale leer om mijzelf te zuiveren van die onreine krachten. Hoe moet je het doen? En daardoor, door deze zoektocht, kwam ik tot de Zoger, Arin en, enzovoort. En dat is wat wij leren nu. Zie je, al die gevolgen van de zonden van Adam zitten in de mens. En hoe zich te zuiveren? Je kan alles leren wat in de wereld is. Dan blijf je onder puin. Jouw, ...jouw... ...ware ik blijft ...onder puin te liggen... ...van iedere mens... ...zonder uitzondering... ...van de klipot. En dat is een geweldig iets... ...wat de mens leert... ...die kabbalen leert... ...dat jij weet... ...dat jij van binnen al weet... ...zonder zelfs... ...een experiment ...te experimenteren... ...zonder... Uh, ...maar jij weet dat er geen mens op aarde is... die zichzelf... eruit kan trekken... uit de moeras van de Sitra En En... dat is wat wij leren hier... stap voor stap... hier en in de Brit Gadasha om ons te zuiveren... alles... De, de hele bedoeling van wat van onze studie is... om ons te zuiveren... door onze studie... laat ons een levensstijl Laten ons zuiveren en wederopbouwen. Dat is wederopbouw, dat is herrezenis. Ja? Herrezenis uit de doden is niets anders dan alleen binnen de mens, binnen de, het leven van de mens hier op aarde. Dat is de herrezenis van de mens. Niet na de dood. Voor Yeshua was het was wel zo, so? was het nodig. Dat het, dat het zo is, maar voor ons is het in de eerste instantie, en Yeshua heeft ook ons laten zien, dat het ook binnen één leven is het gebeurd. Dus, dat wij door, door inspanningen te leveren, door zoeken naar het heilige, vinden, niet vinden, weer zoeken, weer, dat wij eh, zuiveren op die manier zuiveren ons, zuiveren ons van die Malgoed, ja, de malgoed, de malgoed, zuiveren ons van die, die, die, hoe heet het, het stenen, haard het stenen hart, eh, doen wij de, daarmee, zuiveren wij ons van het, eh, en zuiveren ons en bouwen, bouwen, bouwen wij ons op. Dat is de gerezenis, De regel drie, na de Kikola al het Fir rechafir, Rak al de pach niet Vlolingo, ha even, als je hem laat zes, medyahasim hamochin, schel amblachim, ha hem kanar. ons nu vertelt. Helder, helder, deze deze mensen die ...die afslag... ...die, die vader... Die, het, ...het was een... Iets, een ...helderheid, zo'n... ...duidelijkheid, helderheid... Voor ...waarbij hij is... Uh, ...van zijn perceptie... ...van... ...en dat is ook niet toevallig... ...want hij... ...hij werkte aan zichzelf... ...als geen ander... ...om... ...zijn obsessie ook was... ...om zichzelf te zuiveren. Niet om, daar, om te weten... Uh, ...hij had een research instituut. Hij, ...hij kwam uit Polen... ...naar Israël... ...in 20e twintige, jaren twintiger... ...en... Uh, ...hij had niets... Wat, ...geen geld, niets... ...en uh, hij had gedacht... ...oké, okay, je gaat eerst leren iets daar... Uh, ik ga, hij dacht in zo'n lawyersvak, lawyers zoals het ware, om een soort loyerij, daar op, op te zetten. Om de, daarmee een beetje geld verdienen en verder te leren kaballen. Uh, maar het is hem ook niet gelukt, omdat ik ook dat geld kan, ik hij ook, ook niet, niet, uh, niet, niet uh, voor bij elkaar krijgen, zetten. Dan had hij ook... Hij uh, gewerkt in, direct in rabbinaat daar. In, in, door, uh, als rabbijn in, in Jeruzalem. Ja, dus hij heeft direct uh, gezien dat hij uh, zo groot was. En daarna had hij nog een research zelf. Een, een, een instituut voor de... Om rabbijnen, grote rabbijnen. Om hen nog hoger, op een hoger peil te, te brengen. Gewoon in Talmud en alles was heel goed. Hij was absoluut... Uh, kende dat alles goed. En toch, buiten al zijn activiteiten met, dat, met, dat, met die religie, met die openbare leer, had Hij zichzelf wist hij zichzelf te zuiveren. Hij kwam daar ergens naar en was in die tijd een grote kabbalist. Dat is niet belangrijke naam. Maar in, voor een in groot in de, in de ogen van de ander. Hij kwam toen hij naar, naar Jeruzalem kwam, uit Polen. Dus hij had drie maanden bij hem gezeten. En er was nie meer, niets meer te leren van hem. Na drie maanden, <laughs> <laughs> drie maanden heeft hij die hem verlaten. Want er was niets van hem te leren. Want ze leerden dat op een manier zoals men religie leert. In plaats van zichzelf te laten zuiveren. Dat is de hele clue. Daarom is de Kabbala zo... So dat uh, of het massa, de massa, een zekere massa zich leert, kabballen. En toch uh, zien ze dat uh, als, weet ik veel, als religie of iets anders of iets. Uh, maar waar men dat echt goed wil leren voor waarvoor de kabalen is gegeven, daar wordt steeds minder en minder contingent van mensen die dat willen doen. Omdat je moet jezelf zuiveren, anders gaat het niet zuiveren en dat zuiveren brengt leven dat is wat we leren en nergens in de wereld leren ze op deze manier nergens verbinden ze dat, dat, dat zuivering aan en dat is wat wij geweldig hoe ons dat nu uitleg uh, naar in, in, in dit onderwerp let op Waarom is dan de tshuwa, waarom is dan de inkeer niet genoeg? Terwijl altijd leren we dat de inkeer van de mens kan alles. Ja of niet? De mens kan alles. En dan wij leren ook dat de religie en andere religie zegt ons. Geloof in Yeshua, in, in en dan word je gered en klaar is, is, ben je zo klaar. Dus, dat betekent geloof in Yeshua betekent uh, tshuwa doen, inkeer doen. En dan ben je klaar van je zonde, zonde zijn er niet meer voor jou, dan ben je gered. Nou, en zo zien we dat, dat de inker eigenlijk alles kan zuiveren. De inker kan de, de zonden zuiveren. En waarom nou? We zien hier iets: dat men zegt ons dat zij, die twee engelen, die wisten wel, wisten wel dat de zonde, als gevolg van de zonden van Adam niets zal hen helpen tot de gemarste aan die twee Engelen. En nog erger, dat als de mens zijn tschuwa, zijn impier blijft doen, dan zullen ze nog lager en lager vallen die Engelen. Dat was daarom was zij, was hun, uh, daarom kwamen zij met zo'n so beklagend tot Hakadu, tot de heil, tot Hashem. Drie. Die, en nu gaat je dat eigenlijk. Kola, chuvats, chaligjot. Want elle, alle, alle, de inkeer moet zijn, alleen, betreft alleen, die rapach niet zutsen, Alleen de 288 funken. We loon lingoa en niet aan te raken, het kan niet aanraken de lamet bet de het steene hart 32 die resterende vonken, Hashaya welke 32 uh, resterende vonken of het uh, stenen hart behoort betrekking heeft op de correctie van de innerlijke Abba en Ima. Dus die innerlijke Abba in Ima. Waarover ik ook vorige keer een beetje had verteld. Van de wereld. Uh, Nikodim. Die eigenlijk verstopt zijn. In de, in de. In het hoofd van de Atik. Schalei ja, mit Met Dat op hen heeft betrekking. Op die Abba in Ima. Innerlijke Abba in Ima. Op hen heeft betrekking. Hebben heeft betrekking. Hebben, hebben, hebben betrekking. De moog van de, deze koningen. Zoals boven gezegd werd. Dus de mogingen. De mogingen. Mogen. Moch, de mogen. Het licht. Dat. Dat verbonden is. Aan deze koningen. Aan de, sorry. Aan deze. Aan, ja. aan ja. Abba en Ima. Die innerlijke Abba en Ima. Aan de correctie van hen. Dat hebben ze nodig. Die. Die. Engelen. Die gevallen engelen. engelen Aza en Aze. We houlen in nia natshuwa, valat man. Hu acht ligasir absoluut azo. De hainu halev lamet bet niet minnechen, minne iechen. Ha ochelshai marapach. Van ienza shi moriediem. O datien jouterb hienat absoluut. 11. Shee, Lam beta even. Minak dusa, legamri. Kijk wat ik man ons nu vertelt. Dat kunnen we nu al aan. We hol in Jan zeven had Shuva en al de kwestie, de hele kwestie van de inkeer. We halen man en het opstegen van de man. Hoe is, bestaat daarin, ah. Om zo, om, om dat uh, re residu, restjes, om die uh, af te scheiden. Dat wil zeggen, die, die lammetbed, die 32 vonken die men niet kan corrigeren, moeten men zich afscheiden, alles eruit daar halen daarvan en die 32 laten zitten. Daar mogen we niet aanraken. Niet in ogen om die, dat is de hele bedoeling, om die eruit te halen van het eetbare. Ja, dat is net als een gerecht is. En daar zit eetbaars en daar zit niet eetbaars. Eetbaars, eetbaars, is misschien iets en, uh, weet ik, misschien iets wat. Uh, een pit, pit ja, een pitje zit in bijvoorbeeld uh, in, het, in de soep, soep zit misschien daarin of een uh, gerecht en daar zie je daar uh, oleefjes ja? oleefjes en daar zit de pit. Pit, pit, pit, pit eten we niet moet je dan en, alle, en dat soort dingen op deze, hij geeft ons op deze manier dus een, een beeld dat zo ook wij moeten doen al gedurende 6000 jaar dat we eetbare moeten we eruit halen en de eetba het eetbare is rapach die zijn rapach die zijn, oh, uh, die zijn de, de 288 vonken, die, die is eetbaar, dat zijn 9 sferot van die malgoed, die kunnen we wel corrigeren, maar de malgoede malgoed, die, die daar, die 32 vonken, die kunnen we niet, die moeten we afscheiden, scheiden van het eetbare, we nemen za, na, naar in het midden, we nemen za, en het blijkt dus, dat men het aspect, de regeltje van Aza en Aza-E, die, die zijn wel, maar goed, maar goed, die zijn van het aspect van die 32 funken, die men niet kan corrigeren, dat in, in hoe, meer we men, hoe meer men uh, funken naar boven brengt, hoe meer men door het schuwa, door de inter, etc., dat hoe desto meer, desto lager, desto uh, meer brengt men hen naar beneden. Ja, Want de re residues blijven, uh, blijven minder, en dan gaat het allemaal zak zakken naar beneden. Dus dat is wat hij zegt. We nemen het en het bleek dus, negen. In het midden, dat men doet hen nog meer afdalen. Het aspect van Aza en Azael. Tien Bahasarat, absoluut bij het. Uitscheiden van het, af, het afval of uh, de restjes. Elf. Zie je, welke restjes zijn uh, of, of afval wat men niet eet, dat zijn die 32 vonken, oftewel, lamet betha even, levha even, het stenenhard. Minak do dat men dat. Helemaal afscheid van het heilige. Dus, als men van het, het geheel wat nog moet gecorrigeerd worden, steeds het, de vonken eruit haalt, eruit haalt. Hoe meer men eruit haalt, hoe minder, hoe, hoe lager. Dan vallen die, die Engelen, dat was het aspect uh, van die Engelen Aza en Azae. Az dus, dus, wij zien dat dit. De inkeer, als het ware, het werkt niet, helpt niet aan die Aza en Azael. Want zij zijn gevallen en de hele bedoeling van hen is om weer terug te keren in de hemel. Die Aza en Azael, die komen van Bina, van de innerlijke Bina, dat wil zeggen uh, het, het uit de hemel. En zij zijn gedaald naar de aarde, dat wil zeggen naar de Malgoed. En hun hun hart, hartstocht is om terug te keren naar de hemel. En, maar als een mens hier, hier op aarde, zij zijn hier op aarde op hun, hun niveau, gevallen niveau. Maar als een mens, hoe meer de mens inkeer doet, hoe lager vallen zij nog naar beneden. Daarom waren zij veront, veront, uh, um, verontvaardigd. Over, it's over the over ship, over, over the mens. Ulifichach, twelve. Kitragu, ummanu et Adam, Miasot asot Shuva. Ki derti nat Shuva, moridat, moridatam, odioter. Ulifichach, and darum klaagde ze. Uh, erover, hoe man, hoe en werden zij de mens, af, of zij, werden zij de mens, om zo uh, te doen, om inkeer te doen, ja, terwijl zij hier waren, hun, deze krachten, Abba, uh, van Aza en Azael, hier waren, op aarde, dan gingen zij uh, tegenwerken aan dat verschijnsel Inkeer van de mens. 13 had Shuwa, Morigatam, Odjuter, want de inkeer van de mens bracht hen nog lacher. En lacher. 13 naar de punt. Kila met beta niet. Zoet zien, 14. Halleluja. Shahim, Lebinjanam. Want waarom? Want 32, deze 32 vonken. Die behoren bij hun opbouw. Daarom hoe meer de mens dat corrigeert, des te lager vallen ze. Want des te minder fijnere restjes blijven. En daar zitten de krachten dus van die uh, Aza en Azael um, liggen tot de Marty En dat is het is dat we het zesde een יתיר היוויתון אחתים חווים מנה אמר להם כי האדם הראשון לא נהנתים כלכלותם כלל בחטאו כי אגם שיש להם תרינת החמלה וקדושה ביותם בשמיים ששám אינן ענין-twintig רחיצאל אקליפוד, הней אינזא שלימוד גמורה, ענין-twintig באודש אין נמי חולים לHEMA C, באולא מזש שלנו ענין-twintig בימן כoma, בימ בamacoma קליפוד, ו'ה'לכן אמר להמאקדוש ברוך הוא, ענין- fjirin-twintig hef sadatem klumbah to shel adam ki bala 25 hochi eine gemto vi kol malata malatchem ze 20 hierat she hamakum gorem kweldige willig wollte sie vertelt wo ook de dik dat vei hanot inzin wat is de mens en wat is zijn de engelen? Zelfs de hoogste engelen zien we dat that de mens is eigenlijk krachtiger, ho, is, de, is de kroon van de schepping. En dat de, de engelen eigenlijk afhankelijk zijn van de mens. Van de toedoen van de, wat de mens doet hier op aarde. Let op wat je ons niet vertelt. 15 met je van en en aangezien de heilige gezegende is hey zag sche kitrugam zed dat dat deze hun dat dat hun aanklagen zou doen de mens verslapen letterlijk je verzwakken Zestien. Mila sot shuva, van het doen van de inkeer. En ga marlehem, daarom zei hij tegen hen, tegen die ei 17, in Malei, te Havan, zouden jullie euh, zich bevinden op, op, op hun plaats, dus op de plaats van de mens. Ja, hier dan zou Jullie zonden nog groter zijn dan die van de mens. Dus jullie zouden nog, zouden nog, jullie zouden nog erger, aan toe, erger uh, aan toe zijn. Nog veel erger zouden, zouden jullie zondigen. Kijk nou wat, wat hij had gezegd. Amarlahem, hij zei, wat betekent dat? Amarlahem, 18, hij zei tegen hen, met andere woorden. Ja, Adam maar is zo dat de eerste mens, lo 19, kelkiel, lo tam klaar begint. Kijk hoe hij die zegt ons. Dat deed hen begrijpen. Dat de eerste mens absoluut niet, eh, bracht absoluut geen schade aan hen door zijn zonde. Want zoals zij dachten, zij dachten dat de mens hen eigenlijk zoals wij dat ook zien, dat als je dan zuivert, man steeds omhoog doet, dan wordt het steeds, dan daar vallen de engelen, die twee engelen, nog daar naar beneden. Maar Hashem, de hele gezegende zei, verklaarde hen, deed hen duidelijk dat de mens, door deze uitspraak, dat de mens, dat zij worden niet of werden niet, uh, ...beschadigd... ...helemaal werden zij niet beschadigd... <laughs> ...zij werden helemaal niet beschadigd... ...door zijn zonde ...die hagam... ...want ondanks het feit... ...sie jesla hem Allah... ...dat op heel bijzonder wat hij zegt nu... ...over die engelen en de mens... ...dat ondanks het feit dat zij... ...een... een ...mala dat zij hoger zijn... ...en dat zij ook... heiliger zijn omdat zij in de hemel zijn, en niet op de aarde, zijn, oh, hun afkomst is de hemel, ja? dan als zij, zij bevinden zich in de hemel, daarom vanuit deze positie, zijn zij hoger en heviger dan de mens, ja of niet, wie, wie dichter is bij de bij eindsof, de een, de die is hoger, en wie lager is lager, dus ze zegt, ondanks het feit dat zij, dat zij hoger en heiliger zijn, omdat zij in de hemel zijn. Zo schaam is alle klipoot, dat daar in de hemel is geen aangrepen aan de klipoot. 21 nee, Hij zegt, toch is dat geen, dat is geen vol, vol, de volledige volmaaktheid dat is niet de volledige volmaaktheid. aan de ene kant is het wel zo, like so, maar het is niet de volmaaktheid. de volledige volmaaktheid 22 boodscheren namen Jehoelim, omdat zij niet in staat zijn, daar zijn ze, ze zijn van de hemel, ja, die, die, die, die, die Engelen, maar het is niet volmaaktheid van hen, waarom niet, omdat zij zijn niet in staat, om zich te bevinden in deze, onze wereld komen klipoot, in de plaats waar klipoot zijn. De engelen zijn geweldig, hoog, prachtig, uh, uh, mooi, met, ja, zoals we dat zien, ze ook afgebeeld op die mooie, mooie uh, engeltjes. Maar die zijn niet in staat om hier tussen de klipoot in te leven. Dat is wat ik hen vertelt. Dat, dat betekent dat dit geen, geen vol, vol, volmaaktheid is in de hemel omdat daar ontbreekt dat. De mens, alleen de mens kan hier in de klipot leven. En dat is ook een deel, dat is de schepping. En niet de hemel is, is alleen de schepping. Is. In de hemel zit wel zuiverheid. Maar zonder deze wereld is het geen volmaaktheid. 23. Waarom? keen amarla he En daarom hoe -hmm. zei tegen hen. Haré 24. Lo ze dat tam kloem. Kijk nou, zegt hij tegen hen, Jullie hebben toch absoluut niets verloren. Door de zonde van Adam. Kibalah v hoog, want sowieso. 25. Een hem to wie me menu. Jullie zijn niet beter dan hem. Shaharei kol malat hem. Waarom zijn jullie niet beter? Want zij dachten dat zij hoger waren. En dat is natuurlijk hoger. Maar zij dachten dat zij daardoor beter waren. waren dat de men, Beter dan de mens waren. Maar hij zegt. Nee, jullie zijn niet beter dan hem. Sheharei kolmalat gem. Want al jullie verhevenheid. 26 hier raak. Mahmachamacham. Is alleen maar vanwege het feit dat de plaats dat veroorzaakt. Alleen de plaats wat dat waar jullie zijn... De plaats alleen veroorzaakt dat jullie zo so hoog zijn. Maar voor de rest niet. We mm hinei -hmm. 26, naar de punt. We gaan 27. Schelle kadorsbrug. Hoe massen? We tegenen naar vloer met 28. la het schelam. Kijk wat die zegt ons. En zie hier. De spraak van de heilige gezegende zij is, is de daad. Duidelijk wat het is. Maar kijk, hier op aarde hebben we dat niet. Wij zeggen, een koning zegt aan zijn minister. Minister die gaat het uitvoeren. Minister geeft het weer aan anderen. Ja. En zo, so, er is altijd tijd nodig, tijdspan nodig. Tussen de opdracht, ja, tussen wat de koning zegt. ...en de realisatie... ...van wat de koning zegt... ...maar voor de, bij de schepper is het niet zo... ...hij zegt en direct is het daad... ...daarom ook de... ...hier op aarde de grote... ...de, de grote... Eh, ...ware... ...kabbalisten... ...een paar van die grote ware kabbalisten... ...hadden ze direct... ...bij het uitspreken... ...ook de kracht hadden ze... ...om direct dat in werking te brengen... Ja? Zoals so we dat zien bij Yeshua. Hij zegt en direct de kracht komt hier in deze wereld en direct komt dat uh, in werking. Ook, ook niet alleen hij, ook, waren de, ook uh, Maharaj uit Praag was ook, had ook enorme kracht. Ja, die die, die, die go, golem. ...heeft het... Well, uh, ...gemaakt, ja, dus... Die, ...het ook door zijn... ...woord, door zijn... ...want een, een, een, een krachtige kabbalist... ...die verbonden is... ...zuivert zichzelf... ...en opbouwt zichzelf... ...die... Uh, ...zegt op de manier dat... ...zijn zeggen... ...zijn hart, ja, zijn hart... ...zijn hoofd, zijn tong... ...en zijn jesot... ...zijn absoluut verbonden met elkaar... Dat is wat hij zegt, en dat dus betekent, in, in het hogere is het, is het ook dan dienstveroot op dezelfde manier functioneren. Dat betekent gadloot. En daardoor komt een daad in, in, in, in, in, in de wereld, dus daardoor creëren zij werelden, dus geestelijke krachten, geestelijke werelden. Niet denken dat het, dat, dat niet denken dat, uh, uh, dat men door, dat het kabbalist of iemand anders, dat ik bedoel ook een kabbalist natuurlijk in de eerste instantie dat men kan door dat woord om ook uh, men daad kan wel daad, geestelijke daad kan men uitvoeren direct maar niet dat men door uh, zoals kinderlijk kan men dat allemaal zien wat in de wereld is, allemaal allemaal Comedie uh, dat men doet, dat men, dat uh, iemand, een mens, kan een materie voortbrengen. Ja, daar laten ze allerlei dingen zien van al die gurus, dat die, dat die guru die maakt dan een uh, ketinkje door zijn geest. Allemaal comedie, allemaal, allemaal, wij dat dit allemaal comedie is. Als wij zeggen dat het zeggen, spreken en daad, en, en tot daad is tegelijkertijd simultaan zich voordoen, dan betekent dat hij zegt, en daardoor ook dat de daad, geestelijke daad, uitvoert. Dat is wat ook wat Yeshua deed. Weet ik? En niet dat het iets is dat het, het materiële vlees, dat vlees bijvoorbeeld tot leven komt. Het is absoluut niet, niet de taak. Het is absoluut niet de kracht. laat niet zien de kracht van de mensen. Gochelen, gocheltrucks en allerlei gochelen... en allerlei andere dingen in deze wereld. Duidelijk, men wil dat allemaal zien... dat dit het, dat het iets materieel ook gebeurt. Maar het materiële onthoud het erg goed... Het gebeurt alleen door het innerlijke toedoen van de mens. Alleen de mens van binnen kan bijdragen of zijn de hadden kunnen ook transformaties laten plaatsvinden in het materieel, Maar mens kan geen eh uh, geen niets kan de mens kan nooit een mens niet in staat is niet in staat was, niet in staat is en zal ook niet in staat zijn ook geen erlei, uh, een wetenschap in de wereld zal nooit in staat zijn om materie te kunnen voortbrengen. Begrijp je? Goed onthouden dat, want alles wat geschapen is, is al geschapen. Wat de wetenschap kan, is alleen maar uh, transformeren één vorm van materie in een ander. Dat is wat men zal wel kunnen. Dat is allemaal binnen de schepping. Alles wat de wetenschap doet, is is binnen, de, binnen het verstand... binnen de schepping... van één vorm van een materie... gaan ze dat omvormen... in een andere vorm van materie... van een ruwe materie... maken ze een fijnere materie... dat is niets anders... Dat, niet, het is niet in... discrepantie... met de wetten van het herhaal... de hele ontwikkeling van de mensheid... is naar de volmaaktheid... betekent van lagere... van de lagere vorm van gebruik van energieën, ja, komt men tot een hogere vorm van, ge van gebruik van energieën. En samen daarmee ook hogere vormen van de materie. Maar het is allemaal dezelfde materie, net zoals ruwe olie en parfum. Vroeger was het geen parfum, ja, vroeger was het in de... In de wauw, uh, Waarom? Nu hebben ze, of ja, bepaalde producten maken ze. Vroeger was het dat niet. Nou, wij hebben dat gemaakt. De mens heeft dat gemaakt. Wat heeft hij gemaakt? Niets. En vroeger was een paardenkracht. En nu is het een auto, heeft ook een paardenkracht. Dat is ook hetzelfde. Dus die heeft ook zoveel meer paardenkrachten. Oké, okay, men gebruikt dat, maar wat is er ontwikkeld? Er? er kwam niets bij vanaf zes dagen van de schepping... niets kwam bij. Alleen de mens... aan de mens werd een geweldige... taak ge, gegeven... om te transformeren... om eh, met de materie... die er geschapen is... om te gaan... structureel op, opbouwend... om te gaan. Nou, dat is wat de mens... is... en niet meer. Maar de schepper... Ande is anders, de schepper zegt en doet tegelijkertijd uh, op, dezelfde, op, op, dezelfde, op dezelfde manier en eigenlijk moeten we ook van hem leren, ja net zoals bij Yeshua, en ook wij moeten leren dat, dat wat jij meent wat jij voelt alles één moet zijn hart hoofd, tong, je zoot, alles moet verbonden met elkaar zijn. En daar, daar, daarmee kom je tot, alleen daarmee kom je tot beslissingen die geen twijfel op, op geen twijfel zullen teweeg uh, brengen. De twijfel, je moet wel goed nadenken of overwegen wat je doet ofzo, maar dan, wanneer je een besluit moet uh, Neem. Altijd verbind dan jouw diepe besluiten, elk besluit wat je doet. Verbind dan dat. Verbind jouw hoofd, dus jouw gedachten, jouw tong, jouw hart en jouw zon. Verbind het met elkaar en dan pas doe een trekken een conclusie of zo. Dat zal dan bestendig zijn. Wanneer dat zegt, dat is wat ze zeggen. We die geen idee, boroshele kadosh borrohu, En zie hier dat de spraak van de hele gezegende zij is dat. We tehef na flumishamaim en direct vielen zij die twee engelen asa en ene Vielen ze van de hemel naar onze aarde. Je zegt niet zo aarde gewoon maar goed of zo, so maar je naar onze aarde, dus vielen zij 28. En natuurlijk moet je niet wel, hoe vielen zij, engelen, hebben engelen een lichaam, om te, duidelijk, om te, ze hebben natuurlijk qua krachten, hebben zij ze, uh, een zeker een zeker opbouw, een zeker alles wat vanaf de Adam Kadmon heeft een zekere, ja, zekere, uh, van licht. De ook engelen, deze engelen, hadden, hadden ze ook een bepaalde, hebben, zijn de dragers van, van een bepaalde kracht. Iedereen heeft zijn eigen kracht. En dat is wat zij zijn. En maar geen, geen engel heeft een vorm van, uh, dat de mens de engel kan zien. Eigenlijk. Dus geen engel heeft een kan gematerialiseerd worden. Komt niet tot de materie. Als iemand ziet een engel, dan betekent dat die ziet hem, die dan op dat moment zo scherp, fijn kan zien op dat moment, geestelijk, maar ook met zijn ogen, dat hij als het ware door de materie heen ziet, deze kracht van die engel zitten als het ware ergens in zitten. Maar, maar materie als mens zien dat, de, de, de engel die komt als mens in menselijke gedante, dat is alleen, alleen maar een primitievering kan daarin, daarin geloven duidelijk, want het is absoluut onmogelijk het is absoluut niet nodig want we hebben dat geleerd het wat is, wat, wat is ook een neven, neven aspect wat wij leren hier Engel komt uit de hemel, de mens komt hier uit de aarde en niet uit de hemel. De mens zit in, in, in, dat, in het kostuum wat de mens heeft, lichaam, lichaam uh, materieel. Alleen de mens, geen ander. Ook natuurlijk, ook de dieren en alles wat geschapen werd, die vier vormen van de natuur. Maar niet de engelen, de engelen komen uit de hemel en niet uit de dus geschapen, nee het is ook gezet, het is ook, behoren ook bij de schepping maar het is in de hoge vorm, het is nog pre-, pre uh, scheppingstoestanden want de schepping is de Riantine en, en de Engelen is eigenlijk die, die die hebben geen vorm van van materie, gematerialiseerd zijn uh, maar wat hij zegt, dat zijn vielen naar onze, in uit de hemel, naar onze wereld, ook zelfs natuurlijk, ze fielen, als ze vielen in onze wereld, hoe kunnen ze in onze wereld vallen, in onze wereld kan je, moet je ja, ook een vorm van vlees en bloed hebben, ja of niet hoe konden ze vallen daar? ze vielen hier naartoe als kracht die krachten die ervaren wij natuurlijk ook die krachten die ervaren we, zal het zo, zo zien, hoe Natuurlijk, so net zoals Lilith, net zoals die andere krachten die geen vorm hebben, hebben ze een vorm natuurlijk, geestelijk zekere krachten. Maar niet in de vorm, niet, niet lichamelijk. Maar die proberen steeds, omdat hier op de anders niet kan. Zij maken anders dan door de Jesodot. Ja, door, door. Dan doen ze dan op deze manier, als ze hier zijn deze krachten dan bijvoorbeeld van Lilit, dan heeft zij mens nodig, om een zwoek daarmee te maken. Zij heeft geen lichaam, maar heeft een mens nodig, om zichzelf, zichzelf op, op te waren bij een man bijvoorbeeld, ja, s'nachts bijvoorbeeld. Maar allerlei manieren, omdat hier, hier op aarde, is geen andere manier, om dan, om dan zwoek te maken, dan hier op deze manier. En daarom, maar geen andere wijze dan, dan de mens, en natuurlijk dieren, allerlei die vormen van andere, alle overige drie uh, componenten van de natuur, uh, hebben wel materiële en materiële substantie.